Wij beginnen de zogerles 62. Pagina Mentet 49. De linkerkolom. De onderaan de nieuwe linie, de regel 28. Wij behandelen nu de letter zijn. En. Zij is nu net naar huis ge gestuurd. En. Erg goed. <laughs> Dat is mooi, erg mooi. Dus dit is een mooie tijd nu in die. Al die tijden. De tijd van. Nou, die eindigen op, op een brr. Brr. Brr. Dat is dan echt geweldig. Is het dan kunnen we dat erg goed? Mensen zijn goed georiën, georiënteerd op het geestelijke. Hè? September, oktober, november, december, <laughs> omdat de kou het wordt. Oké, okay, dat is uh, dan. Ja. Okay, ja goed. Hier is een plaats. Dus. Wij, net, staan net, wij staan op het punt nu om met de, de zorg te beginnen. We gaan staan op de pagina 49, mem, het, de linkerkolom, de regel 28. En wij zijn bezig nu met de letter zijn, ook die letter zijn is naar huis gestuurd met... Mooie boodschap over haar eigen krachten dat zij waar zij moet blijven, etc. En vorige keer was heel even iets wat zeer wat interessant, zeer merkwaardig, iets wat ook belangrijk voor ons is in de leer zelf, waar hij erg weinig ons had geholpen. Eh, Jehoede aarslag in Hasulam. Hij had ons niet uitgelegd. Ja? En ik probeerde wat uit te leggen. Dat ook dat wat ik had gezegd. Ook, ook niet, niet, niet, niet gek. Maar er zijn nog veel diepere dingen. Wat hij had ons gezegd had. Kijk nou naar de regel 27. Nog aan de rechterkant. Hij had ons verteld van, aan het begin van, die, van het uitleg. Over die letter zijn. Kijk wat hij ons had gezegd. Bioradwarim, uh, 27 aan de rechterkant, heel eventjes alleen, uh, omdat het belangrijk is. Huh? De 27 van de rechter, aan de rechter in de rechterkolom, ja? in de rechterkolom, uh, op dezelfde pagina. Nee, ja, we hebben geen haast, absoluut niet. We halen het wel, absoluut zeker, dat we het halen met, van, we het halen absoluut. Ik bedoel, wees ratashem natuurlijk, met God zult, maar we alle zullen we halen. Echt, absoluut zeker. Ik weet niet waar ik die zekerheid vandaan heb. Ik weet niet of ik morgen opsta, maar ik weet wel zeker dat we halen. Het is niet te verklaren. Maar kijk wat je ons zegt daar. Bij ured uitleg van woorden. Ki sod hazaien, want het geheim van de letter zaaien. Hij is Jude, de letter Jude, al boven de letter Waf. Ja? Yeah? Jude boven de Waf. En wat zegt hij dan? Hoe kan dat Jude boven de Waf komen? Zegt hij, Chezemore, dat dat leert, al Gadluta Mohin Shelanukwa. Dat leert van de grote toestand van de Nukwa van morgen, ja morgen van Gadlud, dat de nukwa ontvangt dan morgen licht van Gadlud. en dan schelen en dan gaat dat jood de nukwa komt dan boven pin. hoe kan dat? Ja, de nukwa, de macht moet altijd eigenlijk toch altijd onder de zeranpin is, ja of niet? Hoe kan dat de nukwa die komt dan boven, die wordt tot ketter, ketter die wordt tot ketter van zeerampin. En dat is een geweldige zaak natuurlijk, want daardoor zien wij dat malgoed eigenlijk, dat is de schepping. En malgoed steekt op, natuurlijk ook met zeerampien samen, maar het is malgoed dat wij hebben de, dat aan de, aan de lagere is de kracht gegeven om op te stijgen naar de hogere. Oké? Okay? Maar hoe? Ik had geprobeerd aan jullie te vertellen, dat herinner je nog, dat die Malchut, die gaat orgozer doen, die gaat een man opbrengen, gebed, ja, als het ware. En dat steekt naar Ziran en tot aan één ja. En van één komt dan madde, antwoord, licht. En dat komt, valt eerst op het hoofd, door alle stadia, door alle traptreden, en dat valt op het als het ware op de zerenpien, en hij verkreeg het hoofd. Hè? Zo had ik het verteld, verteld. Ook dat is niet slecht, maar ik moest iets vertellen, want hij, hij gaf geen uitleg. Ja? En, en ik voelde wel dat tekort aan zijn uitleg. Hij vertelde, hij weet waarom, maar ik vond wel toch merkwaardig dat het nog niet, dat was niet zo genoeg voor mij. En ik ging op zoek. En dat is, dat is belangrijk wat wij leren de Zoger dat wij ook andere onderdelen. Dat niet dat wij zullen alles leren zo, maar wij zullen, zullen leren om te zoeken. Dat staat geschreven. Geest zoekt, zult vinden. De hele bedoeling is van onze Zoger dat wij zullen uh, in ieder geval goed doorwerken, uitwerken, één boek van Zoger. En je hoeft niet de hele brood opeten om te weten hoe het brood smaakt. Eén sneetje is genoeg, ja of niet? Nee, dus zo zullen we ook proberen één hoek goed uit te werken. Hebben we dan veel meer kracht en tijd en zin en mensen komen? Dan doen we verder, natuurlijk, tot, het laatste, tot de laatste sneek, natuurlijk. Maar in ieder geval dat, dat jij gaat zoeken, dat jij zal weten, ah, wat moet ik zoeken? En dan ga ik zoeken. Ja, ga ik zoeken. En interessant is dat in de tiende, in de tiende deel geef je mij antwoord wat, ik, wat hierop staat. Kan je je voorstellen? In de tiende deel van de zoger, 21 delen van de zoger. En daar geef je dan 7000 pagina's ongeveer, de zoger. Met al die commentaar, et cetera. En daar stond een antwoord dat Waarom dat, op wat betekent dat het op die, za, op die, letter, za, op die letter waf komt. Op waf is dan zerenpien. En Jood is dan die malgoed die dan opste... Uh, Jood is malgoed in de grote toestand. Het licht van malgoed in de grote toestand. Want de malgoed zelf is de laatste letter H van de naam van Hawaii. Yeah? Maar het licht van haar is dus. En dan, die Jood komt dan op, het, op die als ketter die van Zerenpien. Hoe kan de malgoed kan dan een vrouw worden tot ketter van een man. Ik bedoel, man kan wel natuurlijk, maar in het geestelijke, hoe kan dat? En wij hadden ook geleerd, zeer recentelijk, hadden wij geleerd, herinnert je nog, dat malgoed van een hogere traptreden wordt ketter van een lagere traptreden. Hadden wij geleerd? Ja? Iedereen herinnert zich? Dus malgoed, hoe werkt dat? Wij hadden dat geleerd bij de letter uh, bij de letter kaf, herinner jullie nog de kaf toen wij hebben uh, opgetekend toen uh, de troon, de, de troon van glorie, de troon van glorie van de wereld uh, Bria, herinnert u nog de troon van glorie? En op de troon in de Bria zat daar, op de troon zelf zat de kaf. En de kaf werd verbonden met de, via de navelstreng, ja, met de malgoed van het ziel dus een hogere, een, een malgoed, de malgoed van de hogere traptreden, die wordt ketter van de lagere traptreden. Ja, duidelijk? Natuurlijk niet de zelf, niet de malgoed zelf natuurlijk. Dat kan niet. Maar natuurlijk de uitwendige, uit, uitwendige deel, uitwendige deel van, de, van die malgoed, die wordt dan tot ketter van de lagere. Maar het is wel verbonden, absoluut. Eh, van... In dit licht kunnen we zo zien. Wanneer uh, malgoed, we hebben gezien dat um, in de tweede, in de tweede, zeg ik dat, in de tweede beperking. Wat is de tweede beperking? Dat de malgoed steekt onder de bina. Ja? Onder de, onder, ja, onder, boven de bina, sorry. Onder de gogma. Overal. En onderste drie delen bina zeer anpinnen malchut die zakken naar een lachere traptrejde en uh, wie is boven de zeer welke sfera? of parcof abovo im bina ja of niet of in parcof bina Een parcof bina heeft ook tien sferot ja of niet de tiende sfera is malchut, malchut van de bina, ja of niet? En de malchut van de bina is toch wel malchut. Het doet er niet toe dat dit malchut is, malchut van, van op haar eigen plaats, of malgoed mal van de hogere, maar malchut van de bina, zij wordt ketter, ja of niet? Zij wordt ketter van zeer ja, net zoals de regel, volgens de regel, volgens de, vo de regel. Dan malgoed goed kan in principe, zo zien we dat de malgoed kan zijn tot ketter van 0, ja Aan de ene kant natuurlijk is een hoog, dat is een hogere positie. Een hoge positie van de malgoed. En dat is wat hij noemt dat. Dat is Malchut, wanneer de mal in de komt kom tot de hoe uh, zeg je dat? Komt tot de mochten verkrijgt, mochten van gadluut verkrijgt dan dinsverrot. Wanneer komt dat? Wanneer de Bina dinsverrot verkrijgt ook. En de Bina geeft dan volledig op die manier dan wordt hoe technologie dat komt alles later. Maar dat maar goed, van de Bina, die wordt ketter van Zeerampien. Dat ja, is, hè? Huh? Mag ik iets toevoegen? Ja. Yeah. Als je 11 tot en met Jut doet, is zijn dat 10. Ja. Yeah. Maar als je doet Bina, Zeerampien, zeg maar, dan rekenen we 11 tot en met uh, de, uh, Tet. Dus 1, 2, 3 6, 7, 8, 9. Ja. En als je dan de volgende Zeerampien, is de Jut. En dat is yeah. dan de ketter. En de maalgoed, die we nooit mee die we niet in ons schemaatje hebben, maar dat zou de malgoed zijn. Heel goed. Heel goed, precies. Er goed. Wat er goed wat, heer, wat, heer, wat heer, dat, is heer, dat is een dingetje die jullie weten al. Alleen, alleen op, op, opbrengen, opbrengen, naar boven. Dus het is al. Ja, precies. Wat ook wat ook wat Marco heeft ook ons uh, in herinnering gebracht. Het is, is, is hetzelfde herinnering. Kijk okay, nou naar de tien letters van de van, tien letters van de. Nou, sorry, na nou, 22 letters van de Zairanpin. Ja, ook alles kan je zien. Niet alles kan je zien. Alleen Bina, Zairanpin en Malhudi, dat zijn de letters. Die hebben 22 letters. Maar de uh, hogere Bina, dus Abou, Jima en Kochma, die hebben dat niet. Waarom niet? Het zijn nog geen letters. Het is nog glibberig. Het is nog net als een, begrijp je het doel? Het is net als een, kan je nog niet spreken van een futus als het nog net als het nog het nog glibberig is, is nog is nog ja, net de ovulatie nog plaatsvond, maar is nog geen, geen is nog net als, als een, een, een, dat, een beetje een mengsel van uh, uh, iets is. Het is nog geen dat zo so is het ook het licht Gochma. ja, licht in en maar Het is nog geen en is nog geen kelim, ja, maar wonderstubbina dus de Jussoet zoals ze deed, zeven onderste van de binnen, Zerenpien en goed, dat zijn al kilim. Okay. Natuurlijk ook gradatie bestaat tussen hen. En zijn pin heeft 22 letters. En de tiende letter van hem is Jud. En dat is ketter van hem. Ja of niet? Want de negen eerste letters van. Zeer Pien, inderdaad, dat is dan de innerlijke kant van Zeer, van zeer Hoe hoger, hoe innerlijker natuurlijk. Dat is dan de, de negen, laten we zeggen negen, van elf tot tijd, is de innerlijke kant van Zeer Pien. Ja? negen van de... Het is bina van Zeer Maar Pien. Maar van Jood is dan de ketter, ja, de ketter van van het is eigenlijk wel, wel sluit wel een beetje aan, hoe dat wij zeggen, gewoon even interessant, interessante <coughs> opmerking. Maar of het past wel daarbij, weten we niet, maar het is wel interessant om dat even te melden. Dus er zijn drie posities van maalgoed, even tussendoor, drie posities van de maalgoed ten aanzien van zeer De maalgoed kan staan boven hem. Als ketter, zoals we dat weten, van malgoed van boven, van hogere wordt ketter tot voor, voor, een lager, voor een lager. Dus de hogere positie, hoge positie van de malgoed. Aan de ene kant, gewoon, ik ga niet verder daarin. Dan kan ook malgoed staan halverwege zerenpien. Let op wat ik nu vertel, even tussendoor. Dat is dan geset boratje ferret, yeah. ja? Van Zerendpien. Iedereen weet, u ziet het wat ik do, bedoel. Dus de echte, echte Zerendpien is Gesset-Boratje-Veuret. Dat is Zerendpien. Dat is zijn eigenschap van Zerendpien. En net zo die je zoot, is het insluiting van Malgoed in de zeer en pin. Ja, Dat is niet de Zerendpien zelf. Dat is zijn aansluiting. Dat, is ook, dat hoort wel bij de Zerendpien. Maar, maar de Zerendpien zelf is Gesset-Boratje-Veuret. Onthoud dat heel goed. Dus dat is zijn, zijn eigenschap. En Malchut kan dus staan direct als vierde na de gesedgorativeret. Dus even voor de parsa. Ja? Even voor de parsa, aangrenzend met de parsa, kan Malchut staan. En dat is de toestand wanneer, zoals men staat, zo staat geschreven in het begin van de Torah, dat de schepperschip de twee uh, hoogrote lichten, ja, grote hemelslichten, ja, de, uh, die van gelijke hoogte zijn. Dat slaat op de toestand, wanneer mal goed staat, achter de feret. Moet ik dat tekenen? Hoeft niet. Gewoon probeer het in je hoofd. Ja, uit je hoofd. Het is niet de tekening, de tekening, alleen maar als het echt, als wij echt tegen de muur aanstaan, dan, dan kunnen we pas tekenen. Maar probeer het, horen, horen het geestelijke. Dus de tweede toestand van de maalgoed is onder de, in het midden van Zerampin. Zerampin is verdeeld altijd in twee delen, ja. Gesed feret is zijn hogere gedeelte. En dan komt er een soort parsa, als het ware. En dan onderaan is dan net zo goed gesod. En net, tussen de Gesed Gorativeret en de tweede gedeelte, net zo goed, is zo, daar staat een massag, scherm. En even voor de scherm kan maar goed opklimmen. Dat is een toestand waarbij twee hemellichamen gelijk staan. Dus daarbij, wat betekent dat? In die toestand, gewoon hoor dat, straks later komt alles. In die toestand hebben wij twee, twee lichamen, twee hemellichamen als het ware. A1 is pin, als net als de, de zon, vergelijkbaar met de zon, die staat aan de rechterzijde. En hmm. de Malchut is de vierde, die staat aan de linkerzijde. Ja? Zerampin dan put uh, Chassadim van boven, en uh, van links Malchut, mal die, mal die put dan gogma van boven, van links, van binnen. Beide putten zij van Bina, want wie, boven, wie is boven een zeer aan pin, Bina. Maar in, dat, in die toestand, beide putten zij van Bina. Ja, duidelijk? Zowel mannelijke als vrouwelijke putten, beide onafhankelijk putten zij van de Bina. Ja? En dat heet dan dus dat zij op gelijke voet, op gelijke hoogte staan. En natuurlijk is het ook een, een, een speciale houding, een speciale stand van die Malchut. Maar zij ontvangt dan direct op die, in die toestand, die, die Malchut ontvangt Chochma, uh, Lichtchochma van de Bina. Prachtig en mooi. Maar wat ermee te doen? Ja? Geen Chassadim. Iedereen begrijpt het? Dus zij ontvangt dan wel, want kijk, in dit toestand wanneer de malchut staat, dus voor de parsa, dat is zoals ik jullie al vertelde, dat de malchut staat, dus halverwege zeer Pin. Dan hij ontvangt chassadim van de rechterkant, van de, van de ja, van de, zeggen we, aboïma, dan Dan hij ontvangt wel van gochma, hij ontvangt dan chassadim. Zierenpien. en zij ontvangt van haar kant Malchut, zij ontvangt kochma van de Bina ik wil niet optekenen, dat is niet belangrijk want dat is niet de, het onderwerp van wat we nu leren maar zij ontvangt dan kochma, maar omdat Malchut komt van onder de, onder de parsa, haar, haar eigenschap is ontvangen, Zierampin niet zierenpien is art. de aard van de Zierampin is geven dus het kan hem niet schelen dat hij dan boven staat en Gogma ook ontvangt, het kan hem niet schelen, hij is niet geïnteresseerd daarin. Maar Mahud wil gesnakt, snakt naar Gogma. Dus als hij staat boven, uh, halverwege Zeranpien, dan ontvangt ze, wel, ontvangt ze wel Gochma. Maar schijnen kan het aan haar niet, waarom niet? Zij staat wel, wel, weliswaar op dezelfde hoogte boven de parsa. Maar haar eigenschap, haar natuur, natuur is van onder de parsa. En van onder de parsa, alles wie komt van onder, die heeft chassadim nodig om hoogmaat te kunnen ervaren. Dus het is een mooie toestand natuurlijk wanneer zij staat achter de, ja, achter de, de, de in de helft, door de helft, van Zerenpien, maar aan de andere kant is er geen, uh, kan zij die gochma niet gebruiken, omdat zij heeft geen chassadim, en de derde toestand, is wel geweldige toestand, om echt uh, te beginnen uh, correctie te doen, is wanneer de magoed, die zakt, helemaal naar onder de nehi, onder net zo goed, die soort van Zerenpien, en wordt een staartje, als het ware, staat onder de netze God Jesod van Zerenpien. Dan hebben we gesedgorativered, ja. We hebben een soort persa, een soort scheiding. Dan hebben we onder net zo God in de Jesod. En zij komt dan onder de Jesod te staan, onder de Zerenpien. Klein maakt zichzelf klein. Niets verdwijnt van haar natuurlijk. Zij is geweest in al die toestanden, daarvoor ook, ja of niet? ze is ook geweest in het toestand van twee lichamen, twee hemellichamen die, die, die, op de schel, die dezelfde waren. Ja, wat de scheppers schiep, schiep eerst twee hemellichamen die even groot waren. Zo zon, de zon en de maan waren even groot. S'nachts en, so, ja, uh, en overdag. Maar even groot waren ze. En toen de, de maan... De maan, sorry, werd verkleind. Waarom zullen we het allemaal leren? Dat, soort, dat is erg belangrijk verschijnsel. Maar dan, die maalgoed, die zakte weer onder de zeerampien. En dat is geweldig toestand. Zo moeten we ook, wij dat doen in onze correctie. Onder de zeerampien, als het ware. Op, de, op, onze, op onze manier, we zullen leren dat. En dan wordt zij dan uh, als de laatste sfera van onder de zeerampien geplaatst. Ja, ze zaakt zelf onderaan. Maar dan wordt ze dan het deelachtig. Ze wordt dan een deel van Zeer Pien. Duidelijk, zij wordt de zevende schira als het ware, van Zeer Daarover wordt gezegd, het is beter te zijn, beter te zijn, de wijzen zeggen dat, het is beter te zijn, een, het is beter te zijn, een staart van een leeuw, ja, dan een hoofd van een vos. Eigenlijk? Zo, zo, zo zeggen we het. Echt van de. Wat betekent dat? Alle tien sferot ketter, chogma, tot een maal goed. Van de wereld, dat ze goed bijvoorbeeld. Ze zijn allemaal van de wereld, dat ze goed behoren ze. Ja of niet? En als je neemt ketter van de wereld, uh, yetzira, Keter. Maar van wie? Vergelijk. Keter van Yetsira Met. laat ik zeggen. Even. Met een malchut. De malchut. Van het zilut. Natuurlijk. Malchut. De malchut. De malchut. De zilut. Is veel groter. Kwalitatief. Waarom? Zij behoort tot het zilut. Duidelijk? Daarom is de omgeving absoluut relevant. Het is. Beter om een staartje te zijn van de studie of van iets wat hoogste, het hoogste is. Waarbij je zelfs niet begrijpt, doet er niet toe. Maar jij sluit jezelf aan, ja, als staartje gewoon achteraan. Maar je hoort tot het absolute hoogste wat het is. Want dan hoor je bij het hoogste eigenlijk hoe dat zit, met, ook met dat, midden. Dus, dat is het derde. De derde toestand van de maalgoed is wanneer zij de zevende wordt, en aan de ene kant is het afgaan, lijkt het wel afgaan, ja, van die maalgoed. Want zij is nu afhankelijk van zeer en pien. Zij moet nu al haar uh, lichten ontvangen via zeer en pien. Niet zoals in de tussen, in de fase, wanneer zij in de, de, hel, uh, in de helft, ja, tussen de dus halverwege pin was. Toen ontving zij van wie? Van, van, van dus direct van de Bina. Dus beide ontvingen zij direct van de Bina. En pin ontving van de ketter van de Bina eigenlijk het licht. En zij ontving ook van de Bina. Ja, wat we bedoelen. Beide. En nu moet zij ontvangen van Zeranpin. Doet er niet toe. Maar nu kan zij licht ervaren. Want nu komt het licht. Van Chassadim, van van Pin, ontvangt ze wat? Ontvangt zij Chassadim. En haar aard is Chokma. Dan kan ze dan nu klein beetje wat overeenkomt met dat een beetje Chassadim wat ze ontvangt van van Pin, kan ze Chokma ervaren. Eigenlijk? Wat is het beter? Dat wil ik jullie vragen even. En dat, jij, dat iemand heeft bijvoorbeeld een geblokkeerde rekening in Zwitserland. Ik zeg het, Zwitserland doet er een waar. Voor, voor 100 miljoen euro. Of dat jij een honderdje. Maar dat je mag het, mag het niet aankomen. Je mag wel weten, je hebt alle papierassen, dat jij hebt 100 miljoen euro op je rekening. Maar je mag nooit aankomen daaraan. Ja? Of dat jij hebt toch wel. Ja, dat men zegt jou nou kijk. Anders. Of dat jij hebt een, een honderdje in je, in je portemonnee. Beter natuurlijk een honderdje in je portemonnee, het is voelbaar. Je kan het weten, je kan het gebruiken, je kan iets ervan maken. Dan in plaats van de geblokkeerde rekening. Ja? Zo is het ook de goed. In het midden halverwege de, halverwege de, even een voorbeeld als het ware. In halverwege de rampien, Vol van gochma, maar ze voelt het niet. Ze voelt het voelt als, als, als, als, als... Je kan het niet gebruiken. Je kan het niet zien, het licht. En ze zit vol van gochma, maar je kan het niet gebruiken. Het is verschrikkelijk. En wanneer ze wordt dan onder... Gaat onder de zeer staan. Ze kan wel dat gebruiken. Minder, klein voelt zichzelf. Maar gaat zichzelf wel gebruiken. En dat is natuurlijk... Ik wil niet daarover hebben over onze wereld, hoe dat allemaal zit, maar ook in onze wereld is het ook zo so dat wat vrouwelijk is, ik bedoel vrouwelijk mannelijk in de zin van niet dat per se dat er een vrouw moet, een man zijn, kan twee mannen of twee vrouwen zijn, doet er niet toe, maar wie welke rol speelt en hoe dat allemaal hoe dat zit qua zielen in elkaar, He niet lichamelijk uh, maar zielen qua zit in elkaar. Dat ook hier in deze wereld is ook, kan je dat ook zien, dat dezelfde ding. Dat Als een vrouwelijke, ik zeg een vrouwelijke, ik -like, zeg niet een vrouw daarom. Eh? Als er iets wat vrouwelijk is, wil well, vooruitgaan, right net zoals malchut Wanneer malchut wordt de zevende na de zevende in Zerampien, dus aansluit zich aan aan zes sfeerot van Zerampien. Dan is zij klein, maar leeft, begint te leven. En dan kan zij dan alles ontvangen, stap voor stap groeien, groeien samen met Zeran Pien, om langzamerhand later op die manier opbouwende manier niet, dat zij zelf zegt van zichzelf van, uh, ik ben net zo als Pien en ik heb hem absoluut niet nodig, ik heb de man niet nodig, ik kan zelf, zo, so, dan wordt ze nooit gelukkig. Ook in onze wereld kan nooit een vrouw gelukkig maken. Ik bedoel, zij kan zelf nooit gelukkig zijn als zij dan uh, het mannelijke weer afkaatst. Ook in zichzelf. We spreken niet alleen van, van verhoudingen. Maar het mannelijke dan vrouwelijk moet, het mannelijke als het ware aansluiten zich aan het mannelijke. En dan kan ze groeien daarmee. En kan ze, maar om, niet alleen om dat, om altijd zo te zijn als staartje dat zij stap voor stap groeit samen met hem, en hij moet ook de bedoeling hebben om haar te geven, om haar op die manier groot te brengen, als het ware, samen laten groeien met hem, en dan komen ze uiteindelijk tot grote toestand tien, tien bij tien, en worden zij, ze, kunnen, ze, kunnen ze kan hij, als het ware geestelijk kan, zij van hem afgezacht worden. Dat is de hele kunst van de correctie. Even, ja, even een inleidingje dat was bij dat die maalgoed, dat was zeer belangrijk wat ik had verteld, gewoon <coughs> plaats het ergens bij jezelf, want het gaat om, ons uiteindelijk om die maalgoed. Al die stappen in de correctie, wie doet, maalgoed doet. Ten aanzien van andere spheroot, maar maalgoed is het onderwerp. Maalgoed is de schepping. En de andere spheroot zijn alleen maar krachten die dan, ja, krachten die dan behulpzaam zijn. Net zoals Geset Goratje uh, Feret. Dat zijn hulpkrachten. Dat zijn de artsvaders. ja. Abraham Isak en Jakob. Dat, is dat is dan Geset Goratje Feret. Dus dat is ook, bedoel ik, Abra, Abraham Isak en Jakob. Dat zijn de, de dragers. Ja? De Merkava. De dragers van die krachten als Geset Goratje Feret. En wie was dan de vierde? Boven, bovenaan. Boven de Parsa. Wie was dan de vierde? Ja? Wij hebben gezegd, wij dachten altijd daarvoor tot nu toe dat, uh, dat Malchut alleen maar onderaan moet staan. Nee, zoals we zien nu, drie posities bij Malgoed. Maar wanneer de Malchut staat tussenin, halverwege, we noemen dat halverwege de serampien, dat is de kracht van David, kon, zaad, kon, koning David. De koning David. En daarom is de koning David, alle leefen, zijn leven was het wat zijn leven was. Arm, maar niet arm, maar hij voelde zichzelf als het ware arm. Ja? Hij had enorme kracht van Gogma, zie je dat in zichzelf? En toch mocht hij dat niet, op, niet opbouwen, de, het tempel, het dat? betamigdes, het dat, dat huis van de, het heilige huis, hij mocht ook niet opbouwen. Ja? En alleen zijn zoon mocht het wel opbouwen, maar hij niet. Ja? Omdat zijn positionering was, hij was als de vierde tussen die onder die Geset gorat tefered duidelijk die David koning David en daarom ook zijn koninkrijk was eerst in Hev Hebron in Hebron dus de plaats waar de, de, de begraafplaats van de vaders was want hij moest de kracht putten van hen dan wanneer en toch is het zo dat de vierde wanneer zij de vierde is maar goed na Geset gorat dan die gesedgorativerheid geven aan die maalgoed. Alles. Okay. Maar, dan, maar dan ook via, via de bina. Even tussendoor. Dat je dat gehoord hebt. Dat wij een beetje weten. Hoe dat kan. Dat de maalgoed wordt dan ketter. Uh, voor. Op het hoofd van zeer. Uh, de de kolom. De regel 61. 28. Ah, oh, 28. Achtentwint, Neem ik wel. Was even uh, in de De regel 28. De linker kolom. En nu beginnen we met de les. Van, dus van deze les. De tekst. We zijn Lo avrei alma de aand 29, it bach korva, uh, we herba de shanuna, we 30, de korva, de hainu, kamovaar, Kiadain, daein, ein, haratig, 31, schlima lehioter lematah bimekomech bilti shleima 32. 30 vesriha srihim lezaku lezachot bach rag ale dei milchamot im 33 asitra acha. that is what eh de schepper dus de and the letter zayn eh uh, We ze uh, Amro, en dat is wat hij zei tegen haar. Hey, hij is de schepper. Lo avrei Bach Alma, ik zal de wereld niet, niet door jou scheppen. De ant, want jij bent, 29. De ant, it, ant is, want jij, it, bent. De ant, it Bach Korva. Er is in jouw 29, er is in jouw korwa is oorlog. Uh, Interessant is dat het korwa is oorlog. We hebben ook geleerd dat dezelfde kuf, res, wet is, ja, yeah, is kijk nou goed op dat woord. Het derde woord is korwa is ook is Aramees, maar het is ook wel uh, Interessant, in het Hebreeuws is het een verwante taal. En de ene zegt, in veel of in helpt een andere. Maar korva betekent uh, wat wij doen? Korban, we hebben gesproken. De offer, ja, yeah, offer, offer offers. Wat de mens doet. En de van deze wortel is om zich toenaderen tot de schepper. Ja, de wortel van dit woord is kuf resh bet is toenaderen tot, tot het hogere en tegelijkertijd is het ook, en dat daarom wordt ook gezegd, korban betekent offer, offerande en tegelijkertijd is ook de betekenis van korban van oorlog zie je dat in één woord hebben we, hebben we twee als het ware tegenstellingen als het ware en de ene als het ware Weer spreekt de andere en tegelijkertijd twee, twee wegen zitten in, dit, in dat woord ingepakken. Ja, Door oorlog te voeren met, het met de onreine kracht. Dat is ook de betekenis van dit woord. Kor korwa betekent oorlog voeren. Door, de oor door het voeren van oorlog met de onreine kracht. Wat gaat de mens dan? Daardoor de mens komt nader bij de schepper. Eigenlijk? Die verbanden ziet u al. Dus de oorlog is, is, is dezelfde als toenadering. Door de oorlog voer je de oorlog tegen de, tegen de onreine krachten. Natuurlijk, tegen, altijd alleen tegen onreine krachten. niet tegen anderen, want dat heeft geen zin, absoluut. Maar tegen de onreine krachten. Dan ga je ook daarmee, terwijl je oorlog voert daarmee, kom je dichterbij het Heilige, Het Heilige, Dus de, de opbouwende krachten. Het Heilige. Even tussendoor. Kwam bij mij even op. Dus hij zegt tegen haar 29, It, Bach, Korwa, er is in jou, oorlog is in jou. Daarom kan ik, door jou kan ik dan het licht, het, het, de wereld niet scheppen. We we, we we gerben de shanana en een scherpe zwaard, zwaard, ook die ook in jou zit. Kijk naar de letter zijn. Zit al in, als het in de vorm al, zit al die een zwaard, scherpte aan het toppunt is een scherpte van de zijn. Ja of niet? waarom zegt hij, waarom gaat de korwa, romga betekent als het ware een, een krijgers pijl, weet je, pijl van die krijgers. Ja, je met, met, so, ziet het wel in de, op, in de films, indianen daar, weet je, met, met, met, die, met die pijlen schieten. En dan kijk naar, ja, dat zit ook in die, in die letter zijn, zit ook een vorm van pijl gooien. En dan de korwa, dus een pijl van, van oorlogspijl. De korwa is van, van de oorlog. Dus zit alles in jou? Hoe kan ik dan door jou dat, uh, de, de wereld scheppen? Dus ja, in jou zit een strijd. En, en je kan niet, dus de schepper zegt, door, door uh, de eigenschap van jou de wereld laten uh, uh, scheppen. Daarom is ook, David, koning David, mocht ook niet uh, de, het huis voor de schepper opbouwen. Ja, waarom? Met al, zijn, met al zijn verdiensten, toch niet? Waarom? Hij had ook veel bloed, bloed gegooid. Ja, nodig, voor het, voor het nodig wel, voor de het, voor het, voor het, voor, ja, voor hele gestrijd, maar toch, toch niet. En in, in alle veertig jaar van de regering van zijn zoon, de hele wereld ontving in die tijd een geweldige bezegening. Alle volkeren der wereld voelden die in die tijd zegeningen. en al het goed, al het best voelden ze daar. Want... Waarom, zullen we ook zien, waarom dat de maalgoed kwam in de tijd van, en in, de, in het kader van ik had, wat ik daarvoor had verteld vanavond, vanavond, kunnen we het al zien, waarom. Want in de tijd van David, was, was, was de mal, waar was de maalgoed? Halverwege zeer tien, hoog, wel hoog, maar toch uh, kon, kon al die zegeningen niet... Uh, ontvangen, met al die krachten, uh, voelen die gochma, wijsheid, uh, vanwege de positionering van, van die Ja, David was, die, als het ware, vierde onder de vierde uh, sfera boven de Parsa. dus gesed, Feret en dan kwam, als het ware, David als malchut. Oké, okay, hij ontving van, hoger uh, ontving dan van die gesed, gwora, Feret, maar het is niet genoeg om echt malgoed te verzadigen, echt, malgoed is de, de kracht van de malgoed, dan heb je ook nodig de, de netzige God en, en de zoot, dat zij ook ontvangt van netzige God en jesot, dan, ze, da, dan vergeet ze, dat we zeggen, alle zegeningen, want zegeningen betekent uh, licht chassadin, ja, zonder chassadin kunnen we geen zegeningen ontvangen, dan in de tijd van zijn zoon daalde de maalgoed, dalen betekent niet altijd slecht, het betekent ja, ook als wij dalen in onze kilim naar beneden, dan kunnen we meer licht ontvangen. Dalen betekent, betekent op goede manier dalen, opbouwen, dat betekent jij, jij gaat uitgraven jouw kilim, en dan kan je hogere orgozer doen stegen. Ja? Dus in de tijd, van, van, in de tijd van, van zijn zoon zakte die maalgoed van halverwege de halverwege de, hoe zeg je dat, de zeer dus van boven de parsa, zakte naar beneden en haalde met zich ook de kracht van wat boven was, haalde ze met zichzelf en stond ging staan onder de jesod. En al het goede pas ontvangen, wanneer al het goede kan, maar goed pas ontvangen van jesod. Ja? Van Yesod, daar komt alles. Van Yesod, die gaat alle zeven. Wat is Yesod? Yesod die ontvangt in zichzelf de krachten van alle zeven sferot. Waarom is het zeven zo so? heilig getal Want elk uh, ontvangt alle zeven sferot, ontvangt dan ze, uh, Yesod. van al deze heilige vooruitverradenheid. Zo wordt Al die ontvangt die dan van die zes, sorry, van die zes, zes ontvangt die in zichzelf ik had gezegd zeven zes natuurlijk Gisteren vooruit je net zo goed is zo dat ontvang je alles in zichzelf en dan geef je dat weer aan die Noekwa. ja duidelijk? want Noekwa kan ontvangen van tiferet tiferet is ook de middellijn, ja maar van tiferet kan Noekwa ontvangen als, de, als halverwege als david in de voor, in de, op haar positie als david koning david dus na tiferet gesterd vooruit tiferet en dan komt de mal goed. Geweldig. Hoog. ja. Maar ontvangt alleen maar gesselijk vooruit je verret. Het is niet genoeg. En daarom is het nodig. Daarom nu zullen we begrijpen dat er twee machines moeten komen. Twee bevreders moeten komen. Eerst komt bevreder de ene bevreder en dan de tweede. Waarom? Twee posi posities en <coughs> Eerst komt bevreder van uh, we zullen zien van Josef en dan van en dan van, uh, well, van David koning David. Eigenlijk stap voor eerst de kleinere en dan de grotere. Maar wij doen nu zeggen we nu van boven naar beneden, maar dan komt van beneden iets anders. Van beneden moet komen dan eerst die, ja? eerst van onder de parsa, van beneden, en, dan, en dan de andere. Dan hebben we daarom hebben we twee ook twee twee bevrijders, als het ware. Twee. De ene zal verkonigen als het ware de andere. Waarom zijn twee nodig? Dan weten we nu waarom twee bevredigers nodig zijn. Duidelijk? Twee. Waarom twee nodig zijn? Dat jullie moeten begrijpen, want twee delen van de partsoef zijn. Daarom moeten twee komen. Etc. Dat is even, even tussendoor, dat weet dat zien. Dertig. De heino, kamo waar, dit wil zeggen, zoals gezegd is. Dat is haar zegt. Nou, dus door jou. Ga ik de wereld niet scheppen, want in jou zit oorlog. Ja, oorlog zit in jou. En ki, dertig naar de punt. Ki Adain, één haratech. Waarom is niet, waarom niet? Want ki Adain, dertig naar de komma. Ki Adain, want voorlopig nog één haratech, jou, euh, jouw schenen, jouw straling. Een, haar tech Schlema is niet volmaakt. Schlema is volmaakt. Dus jouw straling is niet volmaakt. tegen design zegt. De letter zijn. Legit teg, Schlema teg, want op jouw plaats beneden, dus waar je bent, waar je normaal bent, onder de persa, beeldt je Schlema, jij ja bent niet volmaakt. Onder Op jouw plaats ben je niet volmaakt. Ja? Jij bent pas volmaakt wanneer, wanneer, jij komt naar Abouhima. Ja, we hebben ook zoals we vorige keer hebben geleerd. Wanneer je komt naar Abouhima, daar kan je wel uh, ontvangen daar dat, dat geweldig licht uh, wat we hebben geleerd. En dan, ja, dat uh, uh, wat we hebben geleerd dat zij uh, de licht ligt zijn, licht zijn, dat ze zij ontvangt. Op Shabbat, we hebben dat geleerd. Maar op jouw eigen plaats niet. Uh, uh, 32. En men dient jouw waardig te worden, zegt de schepper tegen haar, jouw licht waardig te worden, uh, slechts, door, door vecht, door. Door oorlogen met. De onreine kracht. Zie je wat ik zeg? Dus om jouw licht zijn te bereiken. Ten eerste, jij bent op jouw eigen plaats. Ben je niet, jij bent niet volmaakt. Waarom? En om, jou, ja, en om, dat, om, jou, uh, om jouw licht, jouw kracht te, te bereiken. Dan dient men uh, oorlogen voeren met de onreine kracht. En daarom ben je niet, ben je niet geschikt om door jouw wereld te, te laten scheppen. Door ook David, koning David, moest steeds oorlogen voeren. Voorbereidende, natuurlijk. Zonder die oorlogen te voeren zoals hij had gevoerd. Eigenlijk, David had gevoerd, gevoerd alle oorlogen, heilige oorlogen. Wat betekent heilige oorlogen? Huh? Helende, maar heilig ook. Heilige oorlog betekent wat hij voerde, met onreine krachten alles wat onrein was, hij moest wel <coughs> zuiveren. Dat, dat wat hij had gedaan. Want wij kunnen het ons niet begrijpen nu met de democratische ideeën van ons. Kunnen wij nauwelijks de moeilijk doordringen door, door in, de, in de innerlijke materie. Wij zien alleen maar de wereld zo, zoals wij zien dan plat, horizontaal. Ja, iedereen is gelijk. Natuurlijk is het zo. So. Maar wij zien niet qua de, de krachtsmaten hoe dat allemaal opgebouwd is. En dat land is natuurlijk verantwoordelijk. Land Israël is verantwoordelijk voor de zegening, voor de hele wereld. Als daar niet goed gaat, als daar, uh, uh, als, daar als men daar echt uh, qua krachten hoest, dan de hele wereld wordt verkouden. Ja, begrijp Als men in Jeruzalem echt iemand zondigt, dan gaat het direct uh, gevoeld worden over de hele wereld daarom is het absoluut daarom zijn ook, dit volk is ook over de hele wereld is verspreiden want het is ook een heel een, een, een heilige zaak is, want wij zijn niet voorbereid daarvoor, als, je, als de mens gaat weer terugkeren naar dat land, als Jood bijvoorbeeld, dan moet hij zichzelf weer zuiveren, anders komen we daar naartoe met onze ellende, met onze onreinheid dan gaan we nog meer, alleen, meer, meer onreine onreinheid met ons meenemen Daarom is de, ook de joden verspreid over de hele wereld, over, om daar zichzelf te reinigen. Ja? Ook in ellende te, te leven. Waarom? Het is niet jouw land. In het Israël is het land zelf is heel het land. Dat? Het is voor, een Israel, voor, een, uh, voor een iemand voor het volk Israël leven in een ander land is, uh, is, is, is eigenlijk verschrikking. Waarom? In het land zelf, in het land Israël is heiligheid gewoon, niet, hoef je niet te zoeken. Het is overal. Ik bedoel natuurlijk niet dat jij komt als buitenstanders. Buiten, uh, Kijk je alleen maar naar, naar economische uh, toestanden en allerlei rijen daar of daar, of weet ik veel. Dan zie je dat niet natuurlijk. Of dan dat het par parlement, daar zit daar ook in democratie, daar spelen doen, allemaal dezelfde spelletjes doen. Natuurlijk kan je dat niet zien. Maar daar is het land geregeerd direct, teta tet, door de schepper zelf. door attic en door alle direct. Het licht komt direct daar naartoe. Daar hoef je niet te zoeken naar het heilige. Daar is alles licht voor de hand, als het ware. Als je daar bijvoorbeeld in Jeruzalem loopt, ben mijn vrouw, ik voel het overal. Daar Daar hoef je niet mee in te spannen om het heilige te voelen. In Jeruzalem bijvoorbeeld, oh, in laat staan ook in, ook in daar. Je hoeft daar absoluut niet mee in te spannen. Hier moet ik, voel ik, en niet alleen hier, in Rusland nog veel meer dan hier. Hier is het veel fijner natuurlijk in dit, in dit land. Maar in Rusland was het absoluut alles bewolkt qua krachten daar, qua aarde, maar ook aard van de mens. Alles is verbonden met elkaar. Maar waar een Jood ook niet leeft, is overal, is het duisternis groter, natuurlijk. Leidelijk, verschillende vormen van duisternis. Het is niet verkeerd, het is niet duisternis dat het iets verkeerd is. Alle volkeren hebben iets verkregen, o, uh, inherent aan hun aard, en dat is alles alleen maar groot, alleen kaleidoscoop van krachten. Het is niet zo dat alleen is, alles is nodig, maar het epicenter, het de zuiverste plaats, waar alleen de, de schepper zelf heerst, is het land Israël. Maar om daar naartoe te komen, om daar te keren, echt daar, daar, welke, daar, wel, daar, wel, daar werkelijk terug te keren, dan moet de mens al al die oorlogen waar we het overnieuw horen wat hij ons vertelt, uitgevochten hebben. Dus welke oorlogen? Met je eigen uh, onreine krachten. Dan kan een mens pas, dan heeft het zin om naar dat land terug te keren. En daarom zitten we nog steeds hier, ja? Vele joden zitten ook veel in de Bijbel. En, en, en dat is allemaal, dat begrijpen jullie dat waarom, ja? En dan zitten daar in plaats van zitten in het in, in land waar alles leeft. En ook de, et, het huis van, van, van, de van de God, die is bestaat, absoluut niet. Dat het allemaal in ruïnes ligt. Het ligt omdat het ruïnes zijn in ons hart. Maar de plek waar de, bijvoorbeeld waar daar in jeruzalem waar de... Het huis van God is absoluut, alle stralingen zijn er wel, ja, alles ligt, alles leeft. Alleen, het is wel in pijnhoop, omdat het beantwoordt aan de harten van de mens. Daarom is het zo. Maar wat wij zien ook hier, dat hij zegt, door jou zal ik de, niet, niet, de wereld niet scheppen, waarom? Omdat om jou te bereiken, dien, dient, men, dient men oorlogen voeren met de, ja, met de, Sitra Agra. En dan kunnen we dat niet zien. Dat, dat is ook is aanwijzing voor mij. Wat ik jullie had verteld. Ga naar Israël pas wanneer jij al een bepaalde affiniteit heeft. Van binnen ook heb je jezelf gereinigd. Dan heb je zal je wel dat ervaren. zal het je geweldig doen. En daarom hoop ik dat wij een keertje zullen samen gaan. naar naar daar naartoe, maar eerst moeten we ons goed huiswerk doen, in oorlogen voeren, goede goede oorlogen voeren met, het onreine, ja, met onze onreine krachten en studie goede do, studie doen. En wij gaan zullen dan als wij zullen gaan daar bij, bij Zaratustra met Godschulp, dan zullen we dat zegevierend gaan. We zullen dat echt daar gaan, niet als toeristen. En niet praten daar over die, wat die, daar is, en daar is eventjes, uh, side, side scenes. Maar we zullen daar gaan met de krachten, waarbij wij terug zullen keren uh, met enorme overwinnende krachten. En misschien, we zullen zien. Maar alles hangt van ons af, en niet van boven. Onthoud dat, van ons alles hangt, af, afhangt. We kunnen daar naartoe gaan, we kunnen daar een geweldig gebed daar doen. Alle los, alles los maken ons, want daar is alles los, daar. Daar hoef je niet uh, uh, een beetje jezelf, uh, uh, weet je ik cultuur betrachten, etc. Daar is, de schepper is net zo, ik voel daar net zo dat ik de handen kan uitstrekken daar in Israël, En... Yeah? En hem al ontvangen, mijzelf. Zo so dicht, so dicht, de schepper is daar. Het is bijna tastbaar, wat je daar kan voelen. Ja? In Jeruzalem bijvoorbeeld. Het is wel zo, ik loopt daar, ik, het is geen, geen last van onregenen krachten. Aan ja. On de andere kant, zijn ze enorm daar actief. Dus als, daar, als je daar, daar even niet oplet, dan zijn ze hier, zijn ze wel latent, ze slapend als, ze, als het ware hier. Maar daar... Daar is de, ook de epicenter van alle onreinheid. Want reinheid en onreinheid is naast elkaar, mijn vrienden. Het, is net het, uh, het verschil tussen rein en, en onrein is, zoals de wijze zeggen, dat is als een breedte van een haartje. Kan je je voorstellen? Daarom zijn in de wereld zoveel leren, die, die soms als twee druppels water op een van een koppel elkaar leren. Ja, en hoor je die in prachtige woorden. En denk, oh, het is, het is heilig. En de andere is ook net zo, precies hetzelfde. Geweldig, over schepper spreken ze. Over al het goede spreken ze. Het is net zozelfde, ik, zo hetzelfde. denk, ik zou hetzelfde zeggen. Eigenlijk? Want het verschil is zo miniem. En zo heeft de schepper gemaakt. Dat de mens hard, hard moet. En fijn moet zichzelf intunen, hard aan zichzelf werken en fijn zichzelf intunen. Dat die juist dat komt, juist in dat tussen dat midden, in dat half, in dat half, in dat midden, in de breedte van het haartje, tussen hen, tussen de breedte van het haartje, in moet komen. Of anders, we hebben, andere profeten spreekt daar van, van uh, het oogje van het naald. Maar wat ik jullie wil vertellen, zo so dun is dat. En natuurlijk, wie is nou, wie kan het wel, wie, het, wie kan het aan. Maar steeds moeten we die correcties doen, steeds, ja, steeds naar het midden. Steeds, elke dag weer naar het midden doen. Daarom is het werk, en dat is al beloning van ons. Het werk om niet naar het binnen te komen, en het verdwijnt nooit. Dus, wat hij zegt dan, nou, dat is omdat jij jij door jou, om jou te verkrijgen, moet men oorlogen voeren, dan door jou kan de wereld niet geschapen worden. 33 na de, na de punt. Nog geen pauze? Nee, oké. Okay. We korwa, oh, kijk nou wat hij zegt ons. We korwa, more, more, al milchamot, atachtonim, 34, ima sitra agra. En de korwa, de oorlog, het woord korwa is oorlog, leert over Milchamot, over de uh, Milchamot atachtoniem, over de oorlogen lage van lageren, van de lageren, dus van de mensen, van de oorlogen met de citra agra, met de onreine krachten. Eigenlijk, mijn vrienden, zijn alle oorlogen in de wereld, de wereld zijn oorlogen met de onreine kracht. Steeds, elke oorlog is niets anders. 34. Uh, vier, we ger, we, we gerber de shannana en het zwaard het, het is het of de? Het. En het scherpe zwaard, wat is dat? Leert. Dus wat in de zogar staat, het scherpe zwaard leert. Al-Midata Malhut, bij het, het, kaluta, bij netzach, bij jemotah, hol, och, let op. En de scherpe zwaard leert over de eigenschap van de Malhut in de tijd wanneer zij ingesloten is in de netzach, in de sfera netzach, in de dagen, in de werkdagen. Ja, in de weekdagen. Kijk nou wat je ons vertelt. In de weekdagen moet de maalgoed... Hoe kan de maalgoed dan in de weekdagen komen naar de netzach? Weet u waar netzach is? Netzach is aan de rechterkant. Ja, onderste onderste kant, onderste van de rechterkant. Daar moet de maalgoed zich aan aansluiten. Want rechts is toch wel chassadim, ja of niet? En zij heeft chassadim nodig. Malgoed heeft chassadim nodig. Ja? Dat zij moet zich aansluiten bij de netzeg. Waarom? Zij heeft chassadim nodig, ja of niet? En als zij zich aansluit aan de netzeg, de netzeg is in de, aan de rechterlijn onderaan, dan kan zij ook van netzeg, chassadim ontvangen. Duidelijk? En netzeg, vertaling van de netzeg. Wat is dan vertaling van de netzeg? De netzeg, overwinning. De netzeg, de, de netzeg zelf, de netzeg, de netzeg, betekent overwinning. Eindelijk? dus de maalgoed moet zich ook de, en daarom is de oorlog, wat ze, de oorlog die, die zij voert dan met de, met de onreine krachten is waaruit is vanuit de positie wanneer de maalgoed zich verenigt met de, met de netzig als je als maalgoed jezelf verenigt met de netzig dan kan je door de weekse dagen in overwinning doorbrengen je moet wel vechten maar je overwint duidelijk dus onze taak is dan, en dat natuurlijk komt, wat u ons vertelde, natuurlijk door één dag van Shabbat houden in de week, ja. Yeah? Want als een dag je houdt van Shabbat, doet er en toe wanneer. Als je geen tijd hebt, so op Shabbat op een andere dag. Maar één dag, maak absoluut leeg van elke creativiteit. Dan zal je overwinnen. Geen andere manier bestaat. Alle leren zonder Shabbat is... is, is is ook goed, want dat moet je brengen ertoe dat jij Shabbat gaat vieren. En niet vieren zoals ritueel, maar je moet één dag hebben waarbij je absoluut overgeet jezelf aan het hogere. Wat doe je daarmee? Dan doe je woord net zoals design. Jij gaat dan opsteken, ja? Jij gaat design, net als de letter zijn. Eerst de jood komt, de komt dan boven, stap voor stap naar, de, naar boven de, boven de waw, Ja boven de zerampien. ja? En zij gaan ook naar de steken op, stap voor stap steken ze op naar, naar Abouhima. Yima ja? die, ver, die verblijven altijd in, in absolute volmaaktheid. Ja? En dan ontvangt zij daar de kracht, waarbij om al de hele week in de netzicht te kunnen blijven. Hoe kan ze in de netzicht blijven? Bef, zie je wat ik bedoel? Ja, door, door de week is de macht van de onreine krachten. Hoe kan je dan in de netzig blijven? Als je één keer per week Shabbat houdt voor jezelf, dan heb je de hele week, heb je dan jouw malchut, daar de plaats, de kwetsbare plaats, waar de onreine krachten aansluiten, waar? Alleen aan malchut, ja? want de malchut daar is te kort. Dan door Shabbat te houden, dan de, al de zes dagen van de week... Heb je dan die netzig? Jij bent dan aangehecht aan de netzig. Ja, als maalgoed zijnde. Wij zijn net als maalgoed, ja. Onze innerlijk. Ook al is het hebben we, maar wij zijn als maalgoed. Dan kan je, bedoel onze innerlijk, onze kwetsbare plaats. En onze belangrijkste plaats. Dan kunnen we door de week aanhangen. Aan, blijven we dan door de week aanhangen aanhechten aan de netzer En netzer is, is rechterlein, ja, ontvangen we steeds chassadim. En wanneer wij chassadim ontvangen van de netzer dan de onreine krachten, uh, die gaan eraan, als het ware, die voelen zich, die voelen dat net zoals muizen, wanneer de muizen worden, dan zeggen dat, uh, zeggen dat, wat uh, de, van de muizen voelen dan uh, allerlei, zeggen dat, of zo. Ja, so. Dan gaan ze vliegen alle wel, uh, weg van, ja, van de plaats, waar zij ze dan uh, uh, zeggen dat, uh, verjaagd worden. Zo so is het ook met die chassadim. Wanneer de chassadim, wanneer de onreine krachten voelen de chassadim, dan, dan hebben ze, natuurlijk moeten ze, willen ze vechten natuurlijk, maar ze Daarom heet ook netzach, netzach heet ook dat overwinning. Waarom daar is chassadim? En netzach is ook de kracht van Moshe. Oké? Netzach is ook de kracht van Moshe. En waarom, waarom zeg die dan niet dat de maalgoed dan komt naar de God? Waarom zegt hij niet naar de God? God is toch dichterbij. De, de God, God is te dichtbij. Want God, de sfera God, het God is, is als het ware malgoed van Zerampien. Dus de krachten van malgoed ook. En aan God, aan, God, aan de sfera God, daar ook, uh, hoe zeg ik dat, zuigen de klipoot ook. Tot God kunnen ze ook nog zuigen. En net zeg ik, en daarom ook Jakob, die werd door de engel van Essel want hij had met gevochten in de, in de bosjes met de engel van Essel, die heeft dan, s ochtends heeft hij hem tegen de ochtend, tegen de ochtend uh, licht, had hij hem uh, een klap gegeven tegen zijn linkerheup. Uh, ja, een linkerheup is God. En daarom sindsdien ook eet dat volk niet, dat weet het, die ja, dus ik weet niet dat, weet het, dat, dat. Pij, pijze, ja, van, weet het, dus van de linker, van de linker, van de linkerkant, van de D van de dier ook, alles moet overeenkomen eh, daarmee, ja, Wat het aanhoort kunnen ze wel aanzuigen, maar net zeg niet. Dus daardoor zegt hij dan, uh, malgoed door de weeks, zoals je zegt, dan die netzag, uh, de malgoed wordt ingesloten in, in de netzag. Ja? Maar oorlog moet, ze, moet wel gevoerd worden. Ja? Dus dat is het probleem. De volgende pagina, pagina. Nu, 50, de eerste regel, de rechterkolom. En nu een pauze.